Middernacht, het begin van zondag 23 februari. Kees Groot met het NOS-journaal. De Oekraïense oud-premier Julia Timoshenko... die de afgelopen dag werd vrijgelaten uit de gevangenis... heeft vanuit haar rolstoel de betogers op het onafhankelijkheidsplein in Kiev toegesproken. Ze werd er door veel mensen als held onthaald, maar er was ook gefluit te horen. Timoshenko riep de betogers op om het protest vol te houden. Ook al heeft het parlement president Yanukovych afgezet. Verder stond ze stil bij de tientallen doden die tijdens de protesten zijn gevallen. Ze stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 25 mei. Timoshenko is de aardsrivaal van Yanukovych. Hij is weg uit Kiev en zit nu waarschijnlijk in het oosten van Oekraïne. In het Brabantse dorp Huibergen bij Roosendaal is vanavond een zwaargewonde man gevonden. Hij lag op de oprit van zijn eigen woning. De politie gaat ervan uit dat de man slachtoffer is van een misdrijf. Het gebied rond de woning is afgezet voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zeker twaalf woningen in Schipluiden bij Delft zijn vanavond ontruimd wegens een grote uitslaande brand. De bewoners van de beneden en bovenwoningen zijn in een dorpscafé in de buurt opgevangen, heeft een woordvoerster van de brandweer gezegd. De brand brak uit in een van de bovenwoningen van het huizenblok. Niemand is gewond geraakt. De woning waarin de brand uitbrak is totaal verwoest. De oorzaak van de brand in Schipluiden is niet bekend. De storing bij WhatsApp lijkt voorbij. Sinds half twaalf kunnen de meeste gebruikers weer berichten naar elkaar sturen. De populaire berichtenservers kampte de hele avond met een grote storing. Wereldwijd klaagden gebruikers dat ze geen berichten konden versturen of ontvangen. Halverwege de avond meldde WhatsApp dat er problemen waren met de servers. Het bedrijf heeft de storing nog niet afgemeld.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 Hotel, zeg maar. Het Blue Made Hotel waaruit we uitkijken over uh, ja, het prachtige ei. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de prachtige mensen die op deze kamer vanavond zitten. En vandaag had hij congressen, want het was uh, SP-congres. En het was ook de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En nu uh, is hij hier om even bij mij af te kaarten. En het is niemand minder dan de grote roerganger van de SP. De leider, de fractievoorzitter, lijsttrekker. Nou, Emiel Roemer. En ik klopte op de deur. Oh, daar gaat de deur al open. Bijzonder goede avond. Goeie avond. Dag Emiel. Hi, Patrick. Ik mag je en jij zeggen. Hè, dat hebben we afgesproken. Zeker. Hoe is het? Ja, lekker. Hoe was het congres? Je staat hier ook te stralen. Heb je een goed congres gehad? Ja, fantastisch. Ja, ja dat is toch, uh, dat moet ik echt zeggen, elke keer opnieuw. Het is één uh, groot familiefeest, zo voelt het. Een familiefeest? Een, een, een warm bad. Maar hoe bedoel je? Ja. Ja, waarom is het echt familie? Waarom, aan wat merk je dat? Nou, je merkt het aan de, aan de sfeer: mensen die, uh, die echt zin hebben om uh, met elkaar een dag dat congres te hebben, die, die elkaar weer ontmoeten. Uh, ja, je zit natuurlijk ook met elkaar uh, uh, naar, naar verkiezingen toe te werken waar je heel veel zin in hebt. En uh, je bent eens gezind. Uh, je, de, de peiling is daar goed. Dus ja, het is één groot feest. Dus het is een soort van ja, uitje. Sommige mensen gaan naar uh, sommige families gaan naar de Efteling of <tie> daar een dagje naar voor. Een, een, een, een, een, een, nou, een daar zou, het, daar zou ik het congres iets ja? te kort mee doen. Maar het, het gevoel is wel heel goed onder mensen. Dus natuurlijk gebeurt er heel veel serieuze dingen. Je moet een verkiezingsprogramma uh, vaststellen. Je moet een. Kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vaststellen. Dus er zijn heel veel serieuze zaken. Maar het gevoel wat mensen hebben, dat is, dat is fantastisch. Uh, geen gekke dingen gebeurd bij het stemmen. Geen dissidenten zoals we nee, zo in nee, nee, congressen Nee, nee dat ja. hebben we gelukkig allemaal bij ons veilig last van. Nee. We hebben geen ellebogen mensen of carrièrejagers. Dat, dat, dat past niet bij de SP. Dat er is nooit... maar één iemand te baas en dat is Emiel. Dat zijn de leden, hè? Maar we hebben uh, natuurlijk wel een beetje gelijk. Bevalt de kamer? Oh, ik kijk hier even om. Goedenavond. Dag, mevrouw Roemer. Ik ben Patrick. Goedenavond. Ja? Ja, wat, wat leuk dat u er bent. Ja, we hadden het net even over het congres. Ja, uh, hij moest daar natuurlijk speechen. Hoe was hij? Ik vond hem heel goed. Ja? Hij was heel krachtig. Ja. Ja. En uh, als je ernaar kijkt dan, uh, naar hem op het podium... Wat zie je dan? dan? ben ik trots. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, je begint ook een beetje te gloeien, dus dat is wel mooi. Oh. En ik zie dat jullie heel goed uh, gecombineerd zijn. Uh, ja, prachter. goed hè. Ja, we hebben in ieder geval altijd uh, ons best voor te doen. Ja? Om, uh, Zoekt Emiel dat altijd uh, uit al, s Nou, uh, dat doe ik altijd. Ja? Oh, oh, heel goed. Nou ja, u zit hier prachtig, neem ik aan. Geweldige dus, uh... kamer, prachtig. Nou. Zullen wij dan in de zeteltjes gaan zitten? Ja, dat lijkt me een goed plan. Want het was ook de aftrap van de uh, ja. Ja, campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dus ja. daar moeten we het dan toch even over hebben. Ja. Want wij kijken uit over Amsterdam. Uh, hoeveel zetels willen jullie halen hier in Amsterdam? Nou, we hebben, er, uh, we hebben er nu drie. Uh, er zijn hier en daar wat peilingen geweest. De ene zegt vijf, de andere zes, de andere zeven. Nou, dan ga ik wel wat mensen voor het laatst eigenlijk. Ik vind dat we hier, uh, zeker in die vier grote steden... Uh, zouden we het eigenlijk heel goed moeten gaan doen. Uh, het, het is voor, in de ontwikkeling van de SP is dat de volgende stap, om maar zo te zeggen. We zijn uh, in de jaren... 70 ik begonnen met een paar bolwerken. En in de jaren 80 zag je dat, in, uh, zeker op platland, een aantal gemeentjes bijkwamen. Toen had men zoiets van, ja, god, eendagsvlieg. Of het is alleen maar in Os en, en in Nijmegen... Uh, vervolgens zag je dat eigenlijk door het hele land heen we overal steeds groter en sterker zijn geworden. Dus nu zijn de grote steden aan de beurt. Ja, uh, vind ik wel. Het maar, zou heel goed zijn. Want ja, dat zou, het zou goed zijn, denk ik, voor de SP. Maar het, het gaat volgens mij in de, in de grote steden, niet echt over de SP. Als ik hier in Amsterdam kijk, dan gaat het vaak over: blijft de Partij van de Arbeid wel de grootste, of gaat D66 uh, toeslaan. In, in Den Haag draait het bijna alleen maar over wat gaat de PVV doen en hoe groot worden ze daar. En in Rotterdam gaat het over de strijd tussen leefbaar Rotterdam... en de Partij van de Arbeid. Het is voor, niet dat de een, uh, voor een deel SP is dat, uh, een deel is dat waar. Dat? Voor een deel is dat waar omdat dat denk ik ook uh, de, de mediastrijd is. Die hebben we zelf ook wel eens meegemaakt. Dat, uh, dat je in één keer interessant bent... Uh, dan, dan zie je in één een keer een, een strijd bloeien en groeien... en dan is, wordt dat uitgespeeld. Uh, maar niet voor niks dat wij in, in die peiling hier in Amsterdam er eigenlijk ook goed voor staan. En of je daar, uh, hoe ver je daarin komt, uh, dat moeten we afwachten. Maar we kunnen een zeer uh, zeer grote rol van betekenis gaan spelen als er straks coalitievorming is. Uh, en als er straks mensen komen stemmen. Ja. Want 42% ja. uh, is gepeld dat uh, ja. van de mensen die maar gaan stemmen. Ja, dat baart mij zorgen. Ja, mij ook. We kennen hier uh, geen stemplicht. Uh, uh, dat is uh, ook heel goed ook. Nou, um, maar... <laughs> ik hoorde er even twijfelen. Ja, uh, uh, zeker. Maar uh, nee, dat is ook maar goed ook. Maar is, het is niet goed als er zo weinig mensen uh, gaan stemmen. Um, maar zou stemplicht terug moeten komen? Ik bedoel, in, in België is het nog altijd. Uh... Ja, maar in België merk je ook dat mensen daar ook wel weer spijt van krijgen. Want als je dan verplicht moet, dan gaan mensen allerlei fratsen uithalen... omdat ze helemaal niet willen stemmen. Politici moeten ervoor zorgen dat mensen... Uh, weten en, en, en het gevoel hebben dat een stem uitbrengen dat, dat zin heeft. Maar zou het voor de SP eigenlijk goed zijn als uh, stemplicht werd ingevoerd? Zou, zou het jullie meer stemmen opleveren? Nee? Nee. nee. De SP-stemmers nee. gaan altijd stemmen door nee, de. Nee, dat zeg ik niet. Er zijn denk ik ook heel. we hebben heel veel uh, mensen die erg sympathiek, erg sy veel sympathie voor ons hebben. Uh, maar dat is niet gezegd als ze op de dag van de, van de verkiezing naar de stembus gaan. Dan moet je echt uh, hard voor werken en. Uh, en zorgen dat mensen denken: van ja, ze zijn, het, ze zijn het dit keer waard. Nu ga ik naar die stembus. Maar dat geldt voor elke politieke partij. Maar goed, nu is het dus geen, ja, dat is geen stemplicht. Dus 42 procent. Uh, wat gaat de politiek hier aan doen om dat uh, tijd. Nou, kijk, heel veel mensen die hebben het een beetje gehad met de politiek. Um, maar vergeten daarbij dat. Um, uh, de, die die, die, die schierijk heel veel politici dan ook over één kan. Maar ze vergeten daarbij één ding. Dat er heel veel straks op het bordje van de gemeentes gaat komen. En uh, met veel te weinig geld. Dat betekent dat alle gemeenteraden in, in het hele land... die krijgen het verschrikkelijk moeilijk. Die krijgen het moeilijk omdat ze een heleboel taken... jeugdzorg, ouderenzorg, uh, dagbesteding, uh, uh, de sociale werkvoorzieningen... de Wajong, noem maar op, die gaat allemaal naar de gemeente. Maar ja, het geld krijgen ze er niet bij. Dus dat betekent dat er fors bezuinigd gaat worden... over de hele gemeentebegroting. En dan moeten de mensen wel laten horen welke kans ze op willen. Ik bedoel, je kent plekken genoeg waarvan nu al eh, gemeentebesturen zeggen... of politieke partijen zeggen van... dan gaan wij flink op de ouderenzorg, op de thuiszorg eh, snijden. Dan gaan wij flink in de sociale werkvoorzieningen snijden. Ik hoorde de gemeente al zeggen dat de CAO voor mensen in de, eh, in de WSW... dat die maar levenslang bevroren moet gaan worden. Dat zijn keuzes die op 19 maart gemaakt worden. Uh, nu is het nog geen 19 maart. Uh, en ik doe mijn best om het allemaal uh, bij te houden. Maar ik moet ook zeggen: van ja, ik weet ook nog niet op wat ik moet gaan stemmen. Uh, ik ben ook uh, uh, zoekende. En dan kijk ik soms naar. Dan hoop naar... ik dat ik hem de 1 uur een antwoord heb. Ik... <laughs> en uh, uh, ik kijk dan soms naar uh, filmpjes, campagnefilmpjes van lokale partijen. Dan denk ik bij mezelf, moet ik hierop gaan stemmen? Hier in Amsterdam niet zo, maar als je kijkt naar sommige filmpjes in Nederland... dan denk ik bij mezelf, ja, maar waarom zou ik uh, op iemand die het zo niet serieus neemt... waarom zou ik mijn stem uitbrengen? En dan hoor ik ook nog eens dat gemeenteraden het heel moeilijk hebben... met goede mensen vinden. En Goede mensen die zijn dan schaars en bovendien krijgen ze er een enorm takenpakket bij. Ja, Het wordt ook wel heel lastig om uh, op de gemeenteraad te gaan stemmen. Ja, maar dat het lastig is, verkiezingen zijn altijd lastig. En stemmen is altijd lastig. Wie geef jij jouw stem, wie geef jij jouw vertrouwen? Um, maar realiseer je wel dat diezelfde gemeenteraad... of je er nou wel of niet uh, gecharmeerd van bent... ze beslissen wel over zaken die jou aangaan. Als jij uh, straks behoefte hebt aan thuiszorg... als jij uh, je vader of je moeder of zelf uh, in een verzorgingshuis hebt zitten... wat gaat er dan gebeuren? Als je afhankelijk bent van dagbesteding, wat gaat er gebeuren? Ik zat van de week op de radio met onze lijsttrekker uit Den Haag... om maar een voorbeeld te noemen. Ja, daar is de discussie. Moet je 200 miljoen voor, voor, een, voor, een, uh, uh, voor dat kunstpaleis, theaterpaleis... daar uh, gaan, gaan besteden spuifforum ja. Of is dat misschien een zo'n groot bedrag... dat je de komende jaren hard nodig hebt voor die zaken die ik genoemd heb? Dat zijn keuzes die de gemeenteraad moet gaan maken de komende tijd. Dus laat je stem dan vooral horen als je daar een uitgesproken mening over hebt. En zouden jullie niet gezamenlijk als politieke partijen eens een keer rond de tafel moeten... van ja, hoe krijgen we de gemeenteraadverkiezingen beter over... De verkiezingen? Zinloze Zinloze tijdbesteding. Zinloos? Ja, dat is zinloze tijdbesteding. de tijdbesteding. Partijen moeten dat zelf gaan doen door mensen te overtuigen... dat een stem op hun de moeite waard is. En dat een stem, in mijn geval een stem op de SP op 19 maart... dat je daar 20 maart ook nog wat aan hebt. Uh, nu zal het in de SP waarschijnlijk niet zo zijn. Te weinig goede mensen. Uh, nee, daar hebben we geen last van. Dat dacht ik wel dat u dat zou zeggen. <laughs> uh, maar uh, kent u dat verschijnsel? Dat uh, sommige lokale SP-partijen uh, moeite hebben... met uh, uh, andere raadsleden van andere partijen... die gewoon niet goed genoeg zijn, die niet gekwalificeerd zijn? Ja, maar zijn wij zijn natuurlijk toevoegen. altijd bevooroordeeld. En dat uh, uh, zullen ze andere politieke partijen ook wel zijn... Uh, je, maar hoort, je hoort natuurlijk wel weleens... zorg. Dat ik denk bij mezelf, ja, de gemeenten krijgen er meer taken bij. Het wordt moeilijk. Ja. En dan niet de juiste mensen vinden, om, om, om, omdat ze niet meer willen. Nou, ik denk dat, dat heel veel raadsleden uh, echt wel hun stinkende best doen... om te zorgen dat ze in de materie duiken... en dat ze uh, proberen om goed voorbereid uh, besluiten te gaan nemen. Uh. Maar dan gaat het er over wat voor besluiten neem je. En naar wie laat je je oor hangen. Maar dat is een kenmerk van de persoon. Een kenmerk van de partij. En de werkwijze van de partij. Ja. Ik vind dat is dan een, een zaak van de SP. Bij ons doen we pas aan verkiezingen mee. Als ik zeker weet dat de afdeling het aan kan. Als die zich al jaren bewezen heeft in de, in de gemeente. Anders doe je daar niet aan mee. Als ik weet dat de, de top van de lijst dat dat gekwalificeerde mensen zijn. Als je uh, gegarandeerd ervan op aan kunt, dat als je in een gemeentebestuur uh, gaat zitten... dat je dan goede mensen hebt die die kunnen. Zo niet, dan doen wij niet mee. Ja, nou, we ja. hebben ook heel wat afdelingen gehad... die nog niet ver genoeg waren... die nog aan de basis moeten bouwen. En samen met die afdeling hebben we de conclusie getrokken... de volgende keer. Heel goed. Um, nou ja, uh, u heeft een plaat uitgekozen... zoals dat altijd hoort in de overnachting. Ja. Nou, uh, ik ben heel benieuwd... Ik heb uh, Nothing Else Matters van Metallica en om, Ik dacht uh, al dat het die kant op zou gaan. En om nou te zorgen dat iedereen niet meteen denkt van, oké, okay, dat was het dan. Dit gesprek hebben we de, de symfonica versie maar genomen. Die is zo ontzettend mooi. En uh, kan je ook vertellen waarom? Nou, ik heb uh, daarvoor gekozen omdat uh, uh, uh, je dat van politici vaak helemaal niet gewend bent dat je een hardrock-fan bent. Maar dat is eigenlijk iets wat ik van jongs af aan gedaan heb. Uh, naar concerten gaan uh, met, een, met een vaste groep vrienden... doen we dat tot de dag van vandaag. Gaan we naar concerten. Uh, ik ben er uh, uh, echt verzot op die muziek. Uh, soms mensen willen wel eens een keer muziek aanzetten... als je denkt van nou, uh, even allemaal die deur uit... Uh, nou wil ik even tijd voor mezelf hebben. En dan is, klinkt misschien raar... maar dan is het voor mij de muziek... om even helemaal mijn hoofd leeg te krijgen... Is stevige heavy metal laten zetten. En dat vind ik heerlijk. En daarna dan ben ik helemaal weer tot rust. En dan heb ik alle energie weer om mijn werk op te pakken of wat ik moet gaan doen. En ik denk van, ja, laat maar komen. Maar Emiel Roemer die denkt dus aan de radio 1 luisteraar, want die heeft dus nu een hele softe versie van Metallica. Ja, We ja, gaan luisteren. Ja. voor Emil Roemer, ja dan ga ik toch ook even naar mevrouw Roemer toe. Hij zegt hij kan zo goed ontspannen op deze muziek. Hoe doet hij dat dan? Hoe doet hij dat? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit nummer, ik vind zelf ook heel mooi, maar uh, de andere nummers die zijn hè, wat uh, meer uh, wat, wat, wat heavier zeg maar, en die uh, draait hij eigenlijk uh, in de auto, laat hij die afspelen. Dus uh, dan kan hij het lekker hard zetten, want dan zit ik er uh, dan niet naast. Maar ik heb wel eens ooit gehad dat ik dan s ochtends of s middags in de auto stapte en dan stond dat nog, het volume nog uh, hetzelfde. En dan, uh, nou, dan zat ik bijna met mijn hoofd tegen het plafond zo hard stonden. Dus, uh, maar in de auto, uh, ja, dan, dan draait hij dat en dan... Uh, nou ja, dan zal hij wel lekker meezingen. Uh, maar ik zie dat niet, want oh, ik zit er nog naast. Maar hij is nu in ieder geval ontspannen dus. Ja, zeker. Zal ik dan ook nog, uh, mag ik zo vrij zijn om ontspannen even de roomservice te bellen? Dat ja. lijkt me een heel goed plan. Emiel, wat wil jij drinken? Doe maar even een spaarrood. Een paardje rood. Wat wil u drinken, mevrouw Roemer? Uh, bitter een bitter lemon. <kwijnt> ik doe mijn best. Ja. Ja, een uh, goede met Patrick. Ik wou heel graag een, een, een biertje, een spaarrood en een bitter lemon, alsjeblieft. Gaan we doen. Ja? Zo, dat is besteld. Emiel, dat komen ze brengen. Um, Hebben we goed geregeld, jongen. Het, uh, <laughs> het hoogtepunt van het congres was natuurlijk uh, jouw speech. Um, hoe, vond je dat het, uh, hoe vond je dat het ging? Uh, ja, moet je dat van jezelf zeggen. Uh, het was een, uh, een speech die in ieder geval. Uh, goed ontvangen is als ik de reactie op de zaal uh, mag horen en waarvan ik ook vond dat, uh, dat er een hoop gezegd moest worden. Uh, en dat heb ik ook al gedaan. Ja, ik <hums> heb zo meteen een klein fragmentje uit de speech, maar uh, vind je het leuk om daar te staan? Het uh, ah, dus is sowieso een, een, een enorme eer dat je daar uh, mag staan, dat is één. Uh, dus, dus ja. En twee, ja, ik spreek graag voor, uh, voor grote groepen mensen, ja. ja. Had je misschien ook liever uh, toneelacteur geworden of cabaretier? <laughs> Ja, of muzikant. Of ja. Uh, ja, dat zou hartstikke leuk zijn, maar ieder zijn vak. <laughs> uh, ja, ik zei het net al. We hebben een klein stukje uit de, uit de speech. Dus uh, uh, zet je koptelefoon nog maar op. We gaan heel even kijken. Dit stond op nos.nl. Ik weet dat jullie allemaal de Haagse politiek op de voet volgen. Dan hebben jullie ook gezien hoe het Binnenhof een politieke slangenkuil is geworden. De bevolking voorliegen, de Tweede Kamer verkeerd informeren. Van kletspraatjes, staatsgeheim maken. Alles lijkt geoorloofd. Ja, uh, de slangenkelk. Kan je een beetje precies zeggen wat je bedoelt? <tus> Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen week een hele gedoe gehad rondom minister Plasterk, of hij de Kamer nou wel of niet fatsoenlijk geïnformeerd had. Nou, een groot deel van de Kamer die was er overduidelijk in na die zeepert... die hij op het nieuws u gegeven heeft dat hij de Kamer dat totaal niet geïnformeerd heeft wat er daarna totaal anders was. En dan zie je dat er een hoop gekronken, een hoop gedoe... en een hoop stennis over is. Uh, extra vergaderingen hier en extra vergaderingen daar. En dan ben je je kostbare tijd eigenlijk daarmee bezig. Terwijl je tegelijkertijd in de Kamer het debat van, van, van de week plaatsvindt... van de afbraak van de sociale voorzieningen... het verlagen van, van, van, van, van uh, de, de lonen voor, uh, voor mensen met een waarjong. De, de uit, het uitkleden van de bijstand... de wetten die de afgelopen werkzoekende week... werkzoekende, strafwerkgeven... Ja. en dan moeten wij bezig zijn met dat gekonkel. Waar ben je dan mee bezig? Dat is toch honderdduizend keer belangrijker. Moet je kijken wat we die mensen allemaal aandoen. Ik ben van de week nog bij een sociale werkvoorziening geweest in, in Middelburg... Die mensen, die, die, als je die spreekt, dan denk van... zijn dit nou de mensen die straks een plek zouden gaan krijgen... bij een regulier bedrijf? En dan vraag ik dat aan de voormannen en aan die mensen zelf. En iedereen weet van, dat wordt helemaal niks. En ze krijgen veel te weinig geld voor de gemeentes. Die banen die zijn er niet eens laat staan dat er op korte termijn 100.000 banen voor deze mensen gecreëerd gaan worden. En nu zijn ze dolgelukkig waar ze werken. Ze voelen zich serieus genomen. Krijgen een versoenlijk salaris daarvoor. Ze werken naar vermogen... En dat breken ze dan in Den Haag allemaal af. En dan moet ik me met gekonkel bezighouden... of een minister wel of niet de Kamer heeft geïnformeerd. Daar uh, maak ik me boos over, ja. Dat kan ik me voorstellen. En je noemt het dan ook uh, uh, slangenkuil. Maar uh, hoe, het is toch al heel lang een slangenkuil? Ja, dat is het ook. Ik bedoel, dit is niet het eerste keer dat zoiets gebeurt. En dat zal misschien ook altijd Maar je zo wist blijven. het dus al op voorhand uh, toen je de politiek inging. En zeker, ja, maar ik nog, weet, zeker als je lijsttrekker wordt en ja. fractievoorzitter... Ja. dat de slangen alleen maar groter worden. Nou ja, daar ben je zelf bij. En uh, uh, daar probeer je zelf dan wat aan te doen. Bijvoorbeeld door dat hier te zeggen. En door het, wel, uh, het belang van zo'n debat... Duidelijk te maken aan de mensen dat wat, er, wat er daadwerkelijk staat te gebeuren in de Kamer. Ja, maar je kan het hier zeggen. Maar hier luistert natuurlijk niemand naar. De enige die luistert, is Plaster, <lacht> want die luistert overal. Nee, maar je kan het hier zeggen. Maar hier gaat natuurlijk de slangenkel niet uh, veranderd worden. Hoe, nee. hoe wil je het aanpakken? Um, ja, hoe wil je het aanpakken? Door zelf zo weinig mogelijk en dan gekonkel mee te gaan doen. Dat is het enige wat je kunt doen. Je, bedoel, je bent alleen maar verantwoordelijk voor je eigen gedrag van jou en van jouw eigen fractie. Dus daarom hebben wij deze week vooral uh, alle energie. Gestoken in het debat over die, uh, die zogenaamde participatiewet. Maar je zegt van oké, okay, ik wil dat gekonkel, uh, wil ik van weg blijven, maar je zit wel als fractievoorzitter in de commissie stiekem. Ja, je kunt niet alles uh, voorkomen. Dat, uh, uh, kijk, normaal gesproken. Maar niet. zeg je dat daar dan ook van ja, jongens, dit is eigenlijk gewoon iets. Uh, dit is gewoon verspilde tijd. Uh, ja, je probeert dat zoveel mogelijk op zoveel mogelijk plekken wel wat van te zeggen. ja. Kijk, en ze weten heel goed dat wij deze week. Uh, het meeste belang hebben gehecht aan het debat waar het echt over ging. Nee, maar, kijk, in een, een, nee, je eentje kun je niet alles uh, Nee, maar voorkomen. Ik, ik, snap, ik snap ook dat je zegt uh, slangenkel in je eentje kan je niet alles voorkomen. Maar door te zeggen op, uh, op een congres van... Uh, luister, Den Haag is één grote slangenkuil... waarom zouden dan heel veel mensen uh, gaan stemmen uh, uh, straks in maart? Nou, omdat ze blij mogen zijn dat er iemand iets van zegt. Ja, maar je, geeft, je, je kleurt natuurlijk ook wel het beeld van de politiek. Ja, maar ik denk dat ik uh, niks nieuws verteld heb en dat ik niemand verrast heb. Nee, maar op dat moment kan je ook zeggen... van, oké, okay, je, je geeft nog eens een keer uh, uh, af uh, hoe cynisch het misschien gaat in de, in, in de politiek. En daarvoor zullen misschien ook veel mensen denken van... ja, weet je wat, het is ook nou ja, zo, ik ga PVV stemmen. Want, nou, ja, ja. <laughs> mensen moeten vooral doen wat ze, uh, wat ze, wat ze vinden. Uh, ik denk dat ik, uh, uh, dat ik hier een heel duidelijk statement mee heb gemaakt. En dat dat heel veel mensen, uh, denk ik, ook wel waarderen... Uh, dat, we, dat wij de politiek in zijn gegaan om hier nou eens uh, een einde aan te maken... en te zorgen dat het om mensen gaat waar, waar wij daarvoor zitten. Ja, dat wordt geklopt. Het is jouw kamer, jij zou moeten openen. Ja, daar ga ja. ik even even doen. Ja. Ja. Nee, maar, nee maar, kijk, maar wat is jouw rol in die slangenkuil dan? Ja, wat is mijn rol in die slangenkuil? Um, momentje. Ja. Uh, goedenacht, kijk. het ziet er hartstikke lekker uit. Goedenacht. De bitterlemmen Lemon is voor de mevrouw. Uh, hier om het hoekje. Hier om het hoekje. <laughs> Op de tweede rang wou ik zeggen, maar ze zit daar prachtig. Dus. Nee, maar wat is jouw rol in die slang, Kel? Nou, jij bent natuurlijk een, een van de 150 kamerleden. Ja. En, uh, en al die 150 kamerleden die zijn zelf verantwoordelijk voor hun een, voor een eigen gedrag. Dus ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag. En als, het, en als ik dit soort rare fratsen zou doen, dan zeg ik het vooral. En denk je dat ze naar jij gaan luisteren? Uh, de een uh, meer dan de ander. Ik, weet niet, ik denk dat er veel meer Kamerleden uh, zijn die, die dat van afgelopen week... Uh, dat dus dat ook niet echt een schoonheidsprijsje hebben gegeven. Maar het gebeurt wel. Dank je wel. Dankjewel. Dus, um, kijk, ik, zolang wij in de Kamer zitten vanaf 94, ik weet dat mijn voorgangers, zowel Agnes als Jan... Uh, hier ook altijd een punt van hebben gemaakt. Die er ook gewoon dood en dood ziek worden van al dat gedoe eromheen. En uh, uh, het zijn eigenlijk maar afleidingsmanoeuvres. Maar je, hebt niet erg, je, je denkt niet van, oké, okay, als ik het benoem, dat het dan erger wordt. Je denkt bij jezelf van, ja, als ik het benoem, dan wordt het misschien minder. Ja, dat hoop ik. Ik, ik maak het in ieder geval duidelijk. En ik maak in ieder geval duidelijk dat het echte debat... Uh, er ja, eigenlijk een ander debat was. Want nou ja, dat raken de mensen. Nou, dat zeg je goed, want er is van de week heel veel gebeurd. Uh, uh, de de die nieuwe jeugdwet is door de Eerste Kamer. Kijk eens. Oh, oh je dankjewel, dankjewel. Een Zorg je ook jou? even voor dat je vrouw Ja, even zelden Ja. Het is een heer, uh, De wet uh, uh, werk en zekerheid, de participatiewet... het is allemaal deze week in een stroomstelling gekomen. Hoe ja. was jouw week? Nou, dit, uh, uh, met name die week uh, uh, was, was op, op dat terrein was dat wel een hele vreselijke week, eigenlijk. Ja, want je bent overal tegen. Maar we zijn niet overal tegen. We zijn bijna overal voor, maar niet hier. Nee, maar goed, dat zijn wetten waar je wel tegen was. Ja, en het gaat. Er ja, er maar kijk. Raakt het jou? Ja, ja dat, dat raakt mij, omdat ik weet wat het de mensen gaat doen die het betreffen. Trouwens. Um, als je. Als je uh, als je de verhalen van mensen hoort die in dit geval in de sociale werkvoorziening zitten... of mensen die een waaijonguitkering hebben en die bang zijn voor de herkeuringen. Als je het hebt over ouderen die verplicht moeten verhuizen... mensen die bij een thuiszorgorganisatie zitten en die ontslagen worden. Tienduizenden staan nu op de nominatie om er allemaal uit te gaan vliegen. En er wordt hier zo gemakkelijk over besloten... puur en alleen om zogenaamd een bezuiniging binnen te halen, daar raakt mij dat. Ja, want hoe, hoe is dan zo'n week voor jou? Hoe kom je dan thuis? Eh, uh, ja, hoe kom je dan thuis? Kijk. Ja. Op het moment dat je daarover stemt... Uh, en je ziet dat zo'n wet dan toch aangenomen wordt... ja, dan baal je daarvan. En dan zeker omdat je partijen je voor ziet stemmen... waar je twee jaar daarvoor nog samen op een podium stond... om diezelfde wet uh, toen af te kraken. Dus het dat denk van je... van de arbeid. Ja. ja, jij zegt het. <lacht> um, dan zie ik Diederik Samson nog op dat podium op Malieveld staan. Deze bezuinigingen, wat gaan we nu doen? Die gaan van tafel. Nou, no way. Ze zijn nog, ze zijn nog je, dan, je zou bijna nog de, de vorige staatssecretaris terug willen. En dan denk je van, hoe kan het toch zijn dat een partij dan zijn eigen um, um, ideologie zo in de steek laat, deze mensen in de steek laat, waarvan, je eigenlijk, waarvan zij in ieder geval dachten twee jaar geleden, zij komen voor mijn belangen op. Ja, daar ben je zwaar teleurgesteld. En uh, dat is dan als politicus zwaar, te, zwaar teleurgesteld? Of is dat ook echt als, als mens een roemer? Die, maar dan ja, maar dat is, gezegd... dat is hetzelfde. Ik bedoel, ik zit daar niet een spel te spelen. Ik bedoel, uh, de politicus is de mens. En natuurlijk raakt je dat, en natuurlijk kun je het, ben je daar heel professioneel mee bezig. door, door alles uit, uit de kast te halen. om te voorkomen dat die wet wordt aangenomen in de Tweede en de Eerste Kamer. Uh, maar je bent ook een democraat, je weet als de meerderheid beslist, dan is dat besloten. En dan moet je proberen om er zo goed mogelijk mee om te gaan en mensen duidelijk te maken wat er hier en daarna gebeurd is. Ga ik het ook. Mag ik het even vragen aan de, aan de tweede ring? Dan ga ik even <laughs> vragen. Volgens mij kan u het veel beter uitleggen. Hoe komt Emiel thuis na zo'n week als ze uh, zulke soort wetten uh, er doorheen gaan? Raakt het hem? Uh, dat zeker. Maar.. Uh... Het is niet zo dat hij, nou we hebben het er wel even over, maar het is niet zo dat hij dan thuis uh, helemaal, ja, uh, yeah, uh, dat hij een slag is of, of, of noem maar op. Uh, nee, dat, hij zal dat niet, hij, we hebben het er even over en dan, dan is het dat ook. En dan zet hij gewoon wat vaker een plaatje op. Uh, wel is dat. <lacht> uh, maar voel je je dan ook echt bedonderd door uh, Diederik Samson? Nou ja, uh, luisteren, hij moet het zelf maar uitleggen. Voor zover hij dat kan. Hij maakt zijn keuzes en ik maak mijn keuzes. En ik heb dat vandaag in mijn speech op, op enig moment ook gezegd. Eh, eh, links moet zijn hart volgen en links heeft een ruggengraad nodig. Als je dat allebei niet hebt, dan ben je niet links. En ik denk dat hier sprake van is. De, wij zijn als partij altijd eh, opgekomen om de belangen van mensen... Eh, eh, die die steun nodig hebben om daarvoor op te komen... Op het moment dat je dan het idee krijgt van ja, nu worden ze zwaar in de steek gelaten. ja, dan, dan kan ik dat en um, zou ik dat aan mijn achterban nooit kunnen verkopen. Dus Diederik Samsom is niet links? Um, het huidige beleid is in ieder geval alles behalve links. Nee, Diederik Samsom is niet links. Ja, als je daarachter staat, niet? Nee. nee. Hij loopt dit te verdedigen, ja, dan er zit niks links aan. Als jij. Um, de meest kwetsbare en de, de echte publieke sector... de echte dingen die wij in het verleden wel eens de verzorgingstaat noemden... als je daar in één klap vijf miljard op bezuinigt... Er, dat allemaal over de schutting gooit naar gemeentes... weten dat, dat, dat ze dat onmogelijk kunnen uitvoeren in dit tempo... Uh, met zo'n bezuinigingen. Ja, dan... Uh, Hoe is de sfeer dan, dan tussen jou en uh, de heer Samson? Nou, uh, die is er niet zoveel. <laughs> ja. Het is niet anders. En heeft dat te maken met zijn beleid of ook met zijn karakter of wat is het? Nee, dat is puur uh, zakelijk op het, uh, op het beleid te maken. Yeah. Ik, zou, uh, ik zou gewild hebben dat we samen optrokken om, uh, om Nederland menselijker en socialer te maken. Maar zijn er dan nog wel uh, andere fractievoorzitters waarmee de sfeer beter is? Kijk, de, de omgang, gaat, of over het algemeen gaat dat in de Kamer allemaal prima. Daar gaat het niet om. Maar als het om inhoudelijke voorstellen gaat... ja, dan hebben de, de, de vijf partijen die nu echt de regering vormen... de twee plus de drie gedoogpartijen, die hebben elkaar hierop gevonden op een hele zware bezuinigingsopdracht... maar die rekening vooral bij de meest kwetsbare neer te leggen. Dat is wat, dat is wat, wat nu de, dat de bestaande situatie is. Dus niet van je grote vriend in het parlement... Diegene die dan, ja, de, de, de mensen buiten op straat. Nou ja, en soms uh, komt de PVV heel erg sociaal over? Ja, wat je zegt, soms. Dus? Zijn dat dan je vrienden? Nee, dat zijn niet mijn vrienden. nee, nee. Kijk, ze hebben natuurlijk een heel mensbeeld en een heel uh, maatschappijlijk beeld... dat natuurlijk ver staat van, van waar ik voor sta... Uh, het is, een, uh, het is een, uh, een zeer rechtse club. Hij komt ook uit, uh, uit de VVD. Hij uh, scheert heel, hele bevolkingsgroepen over één kam. Nou, daar wil ik gewoon niet mee geassocieerd worden. Nu niet en nooit niet. Dus het is eigenlijk uh, best uh, eenzaam in het uh, parlement daar? Voor jou. De politiek is over het algemeen altijd wel eenzaam. En soms vind je uh, samenwerking met, uh, met partijen. Op bepaalde onderwerpen vind je samenwerking. Ook nu. We hebben ook uh, voorstellen of initiatieven die we nemen. Ook met regeringspartijen. die kan er allemaal tussen zitten. Maar dit zijn voor ons natuurlijk hele wezenlijke dingen. Als het gaat over de zorg. Als het gaat over sociale zekerheid. Als het gaat over uh, banen. Als het gaat over investeringen in het midden klein bedrijf. Dat zijn voor ons hele belangrijke onderwerpen. Ja, en dan zien we dat dit kabinet daar uh, alleen maar met afbraakbeleid bezig is. Ja, dat, uh... En als je nou een hartekreet uh, uh, mag uitstorten richting Dieter Samsom, wat zou je willen zeggen? Uh, dan zou ik zeggen van uh, stop ermee. <laughs> met wat? <laughs> nee, ja. met de politiek uh, Kijk, met hey, het kabinet, uh... met het lijsttrekkerschap. Uh, uh... Vul maar aan. Ja, Nee, kijk, eh, als, je, als je weet dat, dat, eh, eh, dat zij op al deze onderwerpen twee jaar geleden het tegenovergestelde geroepen hebben en voorgesteld hebben... en de mensen eh, dat voorgeschoteld hebben, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat ook de achterban van die partij nu eh, misschien wel naar dit programma zit te luisteren... en denkt van ja, ik ben er wel vrolijk van geworden van wat er nu gebeurt... Toch Dit zijn moet er... de sociaaldemocratie ook in hun hart raken. Nou ja, je ziet ook dat die peilingen van de Partij van de Arbeid enorm teruglopen. Maar het is ja. niet zo dat ze allemaal naar de SP gaan. Uh, ja. Er gaan er veel ook naar de PVV en er gaan er ook een gedeelte naar D66. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, omdat natuurlijk, kijk, als die mensen per definitie allemaal echt SP'ers waren, dan hadden ze al zo lang bij ons gezeten. Dus uh, je moet elke stem altijd als partij opnieuw verdienen. En het vertrouwen opnieuw verdienen en daar is helemaal niks mis mee. Maar wij zijn al heel constant een hele grote partij. Tweede in de peilingen, nu derde in de Kamer. Qua ledenaantal zijn we de derde partij. Dus uh, we zijn een grote partij van betekenis. En aan ons om, uh, om dat verder uit te bouwen en te verbreden. En, uh, en dat gaat de goede kant op. Ik uh omdat ik wist natuurlijk, omdat je een zware week achter de rug had. Hè. Door al die wetten uh, uh, heb ik voor jou een lied uitgekozen. En dat is een, uh, een lied uh, gezongen door Jeroen Willems. dus uh, eigenlijk van Jacques Brel. Het gaat uh, over uh, de radeloze mensen in de samenleving. Dus uh, ik hoop dat je het mooi vindt. Gehuld in doodse stilte, door uitgedoofde steden vol van vocht en kilte, waarin alleen hun doffe sloffen wordt gehoord. Brand hun takken afgewaaid, zo op een klip gestrand dat dood geen angst meer zaait. Zijn ze de liefde moe die droom werd vreed verstoord, zo lopen. En ik halfweg blijven staan Maar jongeren of gekwetsten Zetten zij hem voort Zo trekken woordeloos Radelozen voort Want onder brug. Is het water diep en lieflijk? Daar houdt de wereld op en is het bed gerieflijk? Zij snikken er nog als een jonge bruid. Dan wist het water stil. Zadelozen. Sta op degene die hun de eerste steen wil gooien, die kent van liefde alleen de woorden ik en mij. De brug gaat zich alweer in ochtendnevel stooien. Een leven dat eens hoop gekoesterd heeft. Voorbij. Ja, dat was Jeroen Willems met een nummer van Jacques Barel. Um, voor Emile Roemer. Dat is een uh, mooi nummer. Is het goed gekozen? Uh, nou, ik denk dat, uh, dat er veel mensen zijn die, die dat gevoel hebben. Ja. Ik hoef niet eens te vragen, baart het je zorgen? Maar... Nou, dit is, uh, dit is juist voor de politiek zo dat. En zeker voor mij is dit natuurlijk een fantastische uitdaging. Kijk, wat je, wat je wil is uh, zoveel mogelijk mensen vooruit helpen... door ze hoop te geven, door ze uh, te stimuleren... Uh, door ze een perspectief te geven... en door te laten merken dat ieder mens uniek is en ertoe doet. Zo ben ik uh, zelf opgevoed en opgegroeid. Zo heb ik de kinderen in mijn klas opgevoed en opgegroeid. Uh, en meegegeven. Zo probeer ik dat in de partij te doen. En dit is wat wij lokaal ook overal doen. Dit is waarom politiek veel dichter bij de mensen moet staan. Dit is waarom de, de, de zorg veel meer een buurtzorg moet worden. Dit is waarom eh, mensen die eh, eh, de mensen begeleiden om uit een dal te komen... of nieuwe perspectieven te zien, je die ruimte en die vrijheid moet geven. Daarom vind ik dat leraren in de klas de ruimte moeten hebben... om een vak uit te oefenen, om hun klas... Te stimuleren en, uh, en, en de kinderen vak te leren. Dit is, de, de, de, de politiek kan hier zoveel in betekenen om, uh, om een samenleving op gang te krijgen en om mensen perspectief te bieden. En ja, wat ik nu zie is, staat er eigenlijk haaks op. Ik zie je hebt er zin in, hè? Ja, daar, dat is... In de campagnetijd. Nou, ik heb er veel meer zin in uh, om. Uh, om dit dadelijk in de praktijk overal waar te maken. Nee, maar ik merk ook dat je gewoon zin hebt om weer de straat op te gaan. En het. Uh, uh, maar daar heb ik altijd zin ja. in. Ja. Dat hoort erbij en dat vind ik het mooiste wat er is. Ik ben, uh, ik zeg altijd: je, je moet in Den Haag zijn omdat daar uh, de debatten zijn, omdat daar gestemd moet worden. Maar ik ben het liefst zoveel mogelijk buiten Den Haag. Maar vind je het leuk om campagne te voeren? Ja, absoluut. Ja. Was eigenlijk de vorige uh, campagne voor de Tweede Kamerverkiezing een goede campagne? Nou ja, als je de cijfers uh, uh, ziet, nee dus. En met de cijfers bedoel je van je stond 30 cent? Je, de... je stond hoger en uh, uiteindelijk... Oh, je uh, stond hoger, je zou bijna je de, zou premier de, worden. Uh, ja, ja, ja. Ja, blijkbaar was het nog net iets te vroeg. En uh, wat heb je geleerd van die campagne dan? Ja, door er vooral niet over te praten. <laughs> nee, kijk, um, er zijn altijd bij verkiezingen dingen die, uh, die je kunnen overkomen. En, um, uh, nou, daar hebben we... Dat is geweest. Uh, de omstandigheden waren daarna. Je, je hebt hier zelf je eigen rol. En nu staat er weer een nieuwe wedstrijd voor de boeg. Het is net als bij een voetbalwedstrijd. Je kunt soms wel eens tot, uh, tot, uh, tot de 98 ste of de 89ste minuut voorstaan... en de laatste twee minuten toch, uh, ja, toch nog die winstheid handen geven en gelijk spelen. Ja. Moet, je dan, uh, moet je er altijd over zeuren en terugkijken? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, dat overkomt iedere partij wel eens. D66 stond op drie, Rutte stond op 12. Ook, de bos heeft een keer op 60, geloof ik, in peilingen gestaan. Dit, dit is all in the game. Maar uh, als je nu, nu, ja, dat is ongeveer uh, anderhalf jaar geleden, als je erop terugkrijgt, uh, heeft het je veel pijn gedaan? Nou, dat is te veel gezegd. Nee. Kijk, op, op zo'n moment baal je ervan, natuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, niets menselijks is mij vreemd. Uh, en vervolgens ga je weer over en dan uh, dat verwerk je en dan ben je klaar. En dan ga je weer voor naar de volgende. Uh, wedstrijd, naar de volgende campagne, naar de volgende thema's. Maar heeft het, het nog lang is... nageuild of niet? Nee, dat valt best wel mee. Sommigen willen dat graag horen en graag zien. En die blijven dat maar roepen. Maar dat is, dat is onzin. Daar heb ik ook veel te druk voor. je ben weer met nieuwe dingen bezig. Uh, dus je hebt er helemaal geen tijd voor. Maar wat heb je wel geleerd van die campagne? Wat je, wat je nu anders gaat doen? Of? Ja, dat moet je maar zien. Ja, nee, maar ik nee, maar, neem maar, nee, maar aan, ja, je leert ervan, zeg je altijd... Ja, maar dat is, dat is de ervaring wat je, wat je hebt meegekregen natuurlijk. Ik bedoel, de ervaring dat, je, dat als je hoog staat dat alle pijlen op jou gericht zijn. En dat je dan in debatten kan er van alles gebeuren. Ja, dat, heb je, dat moet je blijkbaar ook een keer hebben meegemaakt. En dat geldt voor al mijn collega's ook. En de ene keer zit het je mee en de andere keer zit het je tegen. Ik bedoel, twee jaar geleden was Samson The Coming Man. Het was, het was, nou, ik weet niet wat het allemaal was. Moet je kijken hoe hij nu in de media weer doet. Hetzelfde geldt voor Mark Rutte. In zijn periode samen met Rita. Prachtig documentaire is ook over gemaakt. En moet je kijken wat hij daarna weer heeft gedaan. Het, het gaat in de politiek. Het is, het is, ja, ook dat is denk ik een, een aparte wereld. Een slangenkuil. Nou, dit is, niet, dit is iets anders dan een slangenkuil. Nou ja, ik bedoel, je zegt maar... zelf als je hoog in de peilingen staat... dan krijg je gewoon de klappen. Dat kan. Nou, want ik heb jouw document ook nog teruggekeken. Uh, tussen, tussen pieken en pijlen was het. Ja. Of tussen pijlen en pieken? Uh, tussen. Uh, ja, moet ik even terugkijken. even die twee. Nee, maar <laughs> het is dat. Uh, het beeld dat je het hoort. dat van oké, okay, je bent niet gedaald. Uh, je hebt 15 zetels. Uh, uh, en Jan Marijn's heeft soms ook wel eens gezegd. van nou, misschien is 15 zetels. dat wat de SP is. Uh, als, je, als jij dan. dat De kiezer heeft altijd, gelijk, De kiezer heeft al. Net zoals de kijker altijd gelijk ja. heeft. of de, of de luisteraar. Eh. Uh, um, maar als je dat hoort, dan, dan zie ik jou toch even ja, stil in de camera kijken. Of eigenlijk naast de camera kijken. En dan gebeurt er veel bij 1-0-Roemer in het hoofd, geloof ik. Op dat moment? Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel logisch. Ik bedoel, dat zijn dan de harde cijfers en dat, daar moet je het mee doen. En dat doe je dan weer mee. En nu? Uh, nou, nu sta je er weer als partij totaal anders voor. Veel meer gemeentes gaan we nu meedoen. Uh, uh, mensen hebben nu gezien wat uh, de stem van destijds ongeveer waard is geweest. Dus de verhoudingen zijn ook weer anders. De politieke context is weer anders. Het beleid is weer anders. Er zijn nu ook gemeenteraadsverkiezingen. is ook weer anders. Dus iedere wedstrijd is weer een wedstrijd uh, op, uh, op zich. Want wij hebben ook nog een rondje gebeld uh, in Den Haag. En de, de, je, je kent ze vast wel, de Haagse wandelgangen. En ze zeggen, ja, het is eigenlijk heel stil met uh, rond Emil Roemer. We horen hem niet veel, we zien hem niet veel. Is dat bewust? Nou, volgens mij is dat uh, ik weet niet wie je gebeld hebt. Maar uh, ik kan het toch niet zeggen dat ik de afgelopen tijd niet uh, in een menig radiotelevisieprogramma-krant gezeten heb. Dus. Um dus ik denk dat dat beeld niet waar is. Maar er is weinig reuring, weet je wel. Het is niet zo, uh, uh, zeker toen je bij de vorige campagne aftrapte... er waren zelfs internationale cameraploegen overgekomen... om de ja, nieuwe premier ja, van ja. Nederland eens een keer te ontmoeten. Zo moesten er toch niet aan denken dat zo'n rode rakker als Roemer... dat die me zoveel zetels die te nee, Maar begrijp je, je dat geween. nu een stuk stiller ja, is. Maar dit, ja, maar de situatie is dan natuurlijk ook een hele andere. Kijk, op het moment dat er nu een ruzie ontstaat tussen VVD en PvdA... dan is dat natuurlijk een... Dat is dat in één keer voor, voor, voor die Haagse media. Is dat natuurlijk het nieuwsmoment van de dag. Daar kan ik ze niet kwalijk nemen. Als er, uh, een, een, Maar is het moeilijk om daartussen te komen? Om dan te zeggen van, hé, hey, maar wacht eens even. Wij nou, hebben volgens hier. Volgens mij niet, want anders had je mij ook niet uitgenodigd. Dus, uh, de situatie is zoals die is. En, uh, ik denk dat heel veel mensen, uh, wel degelijk in de gaten krijgen van waar, welke partij voor staat. En hoe consequent ze daarin zijn. Dus, uh, Nee, we hebben niks te klagen. Ook niks te klagen over media-aandacht. Integendeel. Gewoon niks te klagen? Nee, niks te klagen. Ik bedoel, het zou zijn alsof we dan in keer te klagen zijn... dat je mij niet zou horen. Nou, eh, volgens mij is het tegendeel waar. Uh, en um, jij als, uh, als, als, als grote roerganger uh, van de SP... Um, hoe, ik, ik ben ook een keer uh, bij jou geweest, toen, toen was je jonge mensen aan het opleiden. En je, je wilde die iets uh, van de media meegeven. Uh, dus uh, ik werd door jou en Jan Marijns uitgenodigd om een keer gewoon te komen praten dat ze vragen konden stellen. Ja. Uh, dat, dat opleiden bij de SP uh, van jonge mensen zit er uh, echt al van, van, van volgens mij de start in. Zijn er al grote talenten? Nou, we hebben volgens mij veel jonge lui in de, in de fractie zitten. We hebben veel goede, goed getalenteerde jonge mensen als lijsttrekkers in de gemeente. Ja, er zit heel veel talent in Nederland. En zijn er ook al nieuwe Emo-roemers? Uh, de hele partij vol. <laughs> <laughs> nee, maar is, zijn jullie daar ook mee bezig? Dat je denkt bij jezelf, van, ja, nou laat ik het zo zeggen, waar, moet, waar, waar zou een nieuwe Emo-roemer aan moeten voldoen? Goh, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nee, kijk, we zijn, het is van groot belang om voortdurend nieuw talent te scouten. Jonge mensen op te leiden. In de fractie mee te laten lopen. Kamerlid te laten worden. Fractievoorzitters in hun gemeenteraad. Voorzitters in hun, in hun afdeling te laten zijn. En er komen steeds, steeds weer nieuwe mensen. Die komen, komen bovendrijven om, om, om afdelingen op te richten. Om weer nieuwe afdelingen op te richten. Om en nu weer in Europa op de lijst te gaan staan... en provinciale staten te gaan besturen. Ja, het is van groot belang dat je dat als partij... voortdurend blijft doen. Dus we hebben heel veel uh, aan heel veel jongelui die, uh, die er zin in hebben... en die op tal van uh, mooie plekken in de partij nu uh, in die dienst bewijzen. Maar die ik, dat, allemaal opgeleid zijn. Maar de, mijn vraag is, kijk, uh, uh, voorman zijn van de SP... dat uh, is, de, ik heb het idee dat dat toch andere kwaliteiten... Uh, uh, behebt dan gewoon voorman zijn van een andere politieke partij. Wat, wat maakt een, uh, een SP-fractievoorzitter uh, goed? Wat moet hij hebben? Wat is zijn, zijn kracht? Uh, ja, dat zijn van die moeilijke vragen. Uh, je bent een SP'er in hart en nieren. Uh, het het... Uh, je, bent, je bent in ieder geval bij ons in de partij... maar daar hebben we gelukkig helemaal geen last van. Geen ellebogenwerker, geen, geen carrièrejagers... die houden we allemaal buiten de deur. Uh, alleen al door die fantastische afdrachtregeling. Uh, dus, dus, dus mensen met idealen die het voor een ideaal doen... die hun hele hebben en houden op willen geven... om iets te bereiken, niet voor zichzelf... maar voor de samenleving waar je het voor doet. Uh, als je, en als je dat combineert met inhoud, met charisma... met doorzettingsvermogen... En het lef hebben om door te pakken als het moet. Uh, nou, daar hebben we er genoeg van. Dus het, het zit vol met, uh, met aanstaande leiders. Uh, vol. Maar <laughs> ben je al van plan om... Uh, uh, uh, je bent toch niet van plan al te stoppen, neem ik aan? Integendeel. Waarom zijn we dan toch zo uh, hard bezig met het opleiden van uh, nieuwe omdat leiders? Wij, omdat wij straks allemaal weer, in, zoals ik nu al zei... in de grote steden nieuwe mensen moeten hebben... en al die gemeenteraden mensen moeten hebben. Dadelijk krijgen we de Europese verkiezingen. Um, dat ziet er erg gunstig uit. We hebben ook allemaal weer nieuwe mensen nodig... inclusief uh, ondersteunend personeel wat er gaat zitten. Uh, volgend jaar heb je de Provinciale Staten. Uh, ik mag aannemen dat dat ook weer goede verkiezingen worden. heb je ook weer nieuwe mensen nodig... Vervolgens kiezen die weer de Eerste Kamers. Je hebt altijd een doorloop en altijd nieuwe mensen nodig. Maar niet alleen voor onze bestuurders, voor onze eh, volksvertegenwoordigers. We, hebben ook de meest we zijn ook de meest actieve partij in het land. Dus we hebben ontzettend veel vrijwilligers nodig. Als ik jou vertel dat wij twee, drie keer per jaar eh, zelf een, een zo krant maken... waarin wij van alles schrijven over wat de, de partij allemaal doet en wat wij vinden en die wij huis aan huis verspreiden 1,3 miljoen exemplaren... en binnen één of twee weken zijn die allemaal door eigen vrijwilligers... huis aan huis in de bussen uh, gestopt of zelfs afgegeven. Ja, dat zijn allemaal mensen die hun benen onder hun gat uit, uitlopen... om dat allemaal voor de partij te doen. Dat zijn allemaal mensen die, die allemaal talenten zijn... en die bezig zijn om elke dag opnieuw... De samenleving van... En die zetten zet zich ontzettend. in voor de partij. En ja. dat leg je goed uit. En uh, uh, zo ben jij ook uh, bij dan de partij En er zijn ook weer gekomen. mensen die dus ook weer nieuwe mensen moeten gaan scouten... gaan zoeken, gaan opleiden. Wil je, wil je heel Nederland uh, straks daadwerkelijk uh, dus jij zegt, aan de, de SP hebben? Ja, dan dus je al de, de, de toekomst zit geramd voor de SP. En wat brengt jouw toekomst? Ja, dat zal... Uh, ik heb geen glazen bol. Maar mijn, uh, mijn ultieme wens is nog steeds uh, om... Uh, om uiteindelijk de volgende keer wel aan de knoppen te zitten om, uh, om ons beleid te bewijzen. Wel gewoon premier van Nederland worden. Nou, of dan nou premier is of dat ik in de Kamer zit, maar dat de SP niet van de regering zit, ja. Het en... is toch de beste manier om, uh, om de samenleving beter te krijgen. En zelf dat... aan de knoppen te zitten. Is dat dan nog een frustratie dat het de vorige keer niet gelukt is? Nee hoor, er komt gewoon weer een nieuwe wedstrijd en nieuwe kansen. En ik denk dat er steeds meer mensen denken van nou wat er nou zit is ook niet alles. Dus laten ze het maar een keer proberen. Maar eerst hebben we gemeenteraadsverkiezingen, dan ja. hebben we Europese verkiezingen. Uh, wanneer komt dan die nieuwe kans? Uh, 2017. Uh, of uh, iedere dag eerder dat het kabinet uh, ermee zou stoppen. Zo simpel is het. Je, je, je Ik je je, bedoel, ik neem aan dat je er klaar voor bent. Ja. Uh, uh, maar gaat het gebeuren? Denk je dat dit kabinet uh, uh, de rit? Dat weet je nooit. Daar gaat de oppositie nooit over. Het is, uh, als je soms denkt van nou, nou liggen er een heleboel bananenschillen... het zou wel als fout kunnen gaan, dan gaat het allemaal gewoon door. En op het moment dat je het helemaal niet verwacht... dan hebben ze in één keer een probleem. Zo zag je vorige week ook uh, kantje boord. Toen met Duivestein. wist dus het nou wel of niet? En dan denkt iedereen van nou, spannend, spannend. Nou, niks. Dus je weet het niet. Uh, we gaan gewoon door. We gaan onze partij verder verbreden. Mensen opleiden. Uh, initiatieven nemen. Uh... Ja, ik vroeg het eigenlijk de toekomst van Emil Roemer. Van was, stel voor dat je uh, een keer stopt met de politiek. Of je nog andere dromen hebt uh, uh, die je graag verwezenlijkt. Nou, ik, uh, ik heb al voor de tweede keer een, uh, van mijn hobby mijn beroep mogen maken. Dus ik ben een gelukkig mens. Ik heb uh, jarenlang voor de klas gestaan. En ik heb altijd gezegd dat ze me ooit in de politiek... Ja, over jaren. Als we het niet meer nodig hebben, sta ik overmorgen weer voor de klas. Dan ga je weer terug naar de klas? Ja, dan kan ik gewoon het onderwijs in. Hebben we geen andere plannen, geen, geen grote dromen? Dan zien we het allemaal weer. Ja? Maar ik ben, ik ben nog lang niet klaar met dit, dus... Nee, dat, dat begrijp ik wel. Ja. Ik, ik voel het vuur ook wel. Maar ik dacht bij mezelf, van, ja, misschien zijn er nog passies die Emil Roemer toch nog een keer uh, waar wil maken. <laughs> ja. Misschien een uh, keer toch, toch uh, een goede muzikant worden of zo. Ja, theater Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Maar nu dan nog een hele andere toekomstvraag is natuurlijk. Uh, volgende week is het carnaval. Ja. Nu weet ik toevallig dat jij van carnaval houdt. Je, je, bijna, Wie heb je nou weer gebeld? Nee, nee, ik heb niemand gebeld. Ik lees die stukken na. Dus, okay. uh, ik weet dat jij daar... Uh, ja, Dat is een goede uitlaat. Ja, uh, ja. Uh, wordt het gevierd uh, volgende week? Nou, zeer beperkt. Zeer beperkt. Het, uh, de Kamer heeft deze week recess, Dus uh, tijdens het carnaval... dan begint de Kamer gewoon weer te werken. En zeker in campagnetijd is het nou veel te druk om nou uitvoeren Carnaval te Want doen. Want ik vroeg me af van nou stel voor. Nou, stel voor, met Carnaval gaat iedereen verkleed. En uh, jij zou je moeten verkleden als uh, een van uh, je collega-politici. Als wie zou het liefste verkleed gaan met Carnaval? Nee, ik ga me niet meer verkleden met Carnaval nu. Dat, maar hoe viel je dan Carnaval? Nou, ik heb natuurlijk jarenlang heb ik uh, uh, met mijn saxofoon natuurlijk in een bandje gezeten. En uh, dan neem je de gezelligheid sowieso al mee. Uh, maar. Ja, met, met, met je huidige baan dat is dat gewoon bijna gewoon niet meer te combineren. Dus, dus het is nu heel beperkt. Uh, je, je, je, je kijkt dus naar wat optochten en uh, je komt dus met een leuke zittingsavond en that's it. En veel meer is het niet meer. Maar je gaat er nog wel even aan snuiven dus. Ja, maar niet meer dan dat. En ik kan je ook niet verleiden om een uitspraak te doen over het feit... als wie je graag verkleed zou gaan als politicus. Heel goed gesnapt. <laughs> <laughs> uh, wordt er nog wel saxofoon gespeeld dan uh, komend carnaval? Nee, niet door mezelf. Dat vind ik wel, trouwens wel heel erg jammer. Want het is ook wel iets wat... Muziek is natuurlijk een, uh, iets wat alle mensen zouden moeten doen. Het is zo ontspannend. Maar uh, ja, het is veel te weinig tijd. Voor. Maar speel je thuis nog wel eens? Ben, sta je nog te als maar af en toe weinig. toch wel? Heel zelden, heel zelden. Dat is, is wel jammer. Ik hoop dat ik er in de toekomst nog wel weer meer... Ik kan het even aan je vrouw vragen of ze het ook jammer vindt. Moment hoor. <lacht> is het jammer dat hij weinig oefent Of zijn saxofoon? Of denkt u bij jezelf, nou lekker rustig? Oh nee, joh, want hij speelt uh, best leuk. Ja? Maar hij heeft gewoon te weinig tijd, zoals u zegt. En, en uh, uh, stel voor, het is carnaval. Legt u dan ook uh, de kleren klaar voor hem? Net zoals uh, uh, vandaag voor nee, het congres? Nee, nee, nee. nee. nee? Dan nee, zoekt u wij... het zelf uit. Uh, we gaan niet verkleed. Ach, we gaan niet verkleed. Uh, nou Emiel, uh, ja, de avond zit er reeds op. Uh, Rest oh, mij de vraag. Tijd. Wat, ja, wat gebeurt ja. er dan nu nog vanavond? Vanavond? Ja. Nou, ik denk dat ik daar nog even rustig even een, een echt pilsje pak. Ja. En even nog nageniet van deze dag. En uh, nou, dan morgen is er weer een nieuwe dag. En wat brengt morgen? Nou, morgen uh, heb ik om twee uur een uh, campagne aftrap over die rode kaart. Hè. Maak van je stemkaart een rode kaart hier in, uh, in uh, Amsterdam-Osdorp. En morgenmiddag ben ik te gast bij Even Jinek. Nou, dan wens ik jou een hele fijne nacht toe. En uh, mevrouw Roemer, ik wens u ook een fijne nacht. Maar ik, ik heb gehoord dat we nog even naar de bar gaan. Dus, uh, uh, nou ja. Uh, in ieder geval buitengewoon bedankt uh, voor de aanwezigheid. Heel en ik wens jou veel succes met uh, de campagne. Dank je wel. Zet en hem dank op. voor de uitnodiging. Ja, dat is graag gedaan. Dit was de overnachting. Volgende week, niemand minder dan Umberto Tan.